Dit is Ewald de Jong met het NOS Journaal. Op de hoge snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam rijden tijdelijk geen treinen. Vanmorgen reed een trein bij Bersenhoek tegen een kruiwagen die op de rails stond. Later werden op die plek vier flessen met perslucht en een duikspak gevonden. Reizigers met Vira-treinen moeten rekening houden met een vertraging van een half uur. De Occupy-activisten in Eindhoven hebben hun tenten van het Klausplein gehaald. Gisteren oordeelde de rechter dat de activisten voor 9 uur vanochtend van het Klausplein moesten zijn, omdat ze daar te veel overlast veroorzaken. Als ze zouden blijven, zou het plein door de politie worden ontruimd. De occupiers zijn nu verhuisd naar een plek bij het Centraal Station in Eindhoven.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 Het weer. Vanmiddag zwakt de wind af en klaart het wat op. Alleen in het noorden kunnen nog wat buien vallen. Het wordt 8 graden land in maart tot 11 aan zee. Morgen iets frisser met vrij veel bewolking en een kleine kans op een bui.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 En daarnaast heb ik nog een klein uh, nou, bijbaantje slash uh, afwijking. Gemeente Belangens Antwoord. <laughs> ik zit hier ook tevens in de politiek. Ik denk al, die ja. de naam komt zo bekend, voor, komt zo bekend voor. En wat, uh, wat doe je daar bij de gemeente Belangens Antwoord? Wat ik daar doe? Ja? Ik ben raadslid. Ja. Je bent raadslid. Ja. Ja. Want jullie hebben één zetel? We hebben twee zetels. Twee zetels. En ja. jij bent één van de twee? Ik uh, ben één van de twee. Nou, heel kort, hoe gaat het met gemeente Belangens Antwoord?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 Mm -hmm. En ik steek het oh, ook mooi. niet onder stoelen of banken, maar ja, Tathus en ik waren nou niet echt vriendjes. Nee, nee. Oké. Okay. <laughs> Politieke vriendjes, hè? laat ik ja. het voorop stellen, want ja. daarbuiten kunnen we prima met elkaar ja, door een de deur. Dat is mooi, hè? Mekaar bijna. Ja, openen. maar in Inderdaad de politiek, ja, dan, en dan daarna sta je de gezellig te keuvelen. Ja, ja nou, maar dat, dat moet dat ook knappen. kunnen, hoor. Ja. En Belinda, die staat voor uh, meer transparantie, want uh, ja. ze heeft uh, een paar twee weken geleden bij ons uh, zichzelf voorgesteld. Merk je daar al iets van?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 ...zaken naar voren brengen. Dus dat moet je dan ook gewoon niet willen. Mm -hmm. dus ja. soms moet je wel achter gesloten deuren. Ja. Maar zo min mogelijk, dat, dat is ook onze insteek. Ja, mooi. Nou, we gaan even naar waar je hiervoor kwam. Uh, to to drive wat, wat is dat voor iets? to to drive is zowel een website... ...als inderdaad een, een, een, een nieuw gelanceerd iets... ...waarbij jongelui van 16,5 jaar de weg op mogen. Mm. Onder begeleiding van een instructeur. Vanaf hun 17e mogen ze dan een examen doen...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 Heel lang heel hard gereden hebt, geldt dat ja, dan nog steeds? Of nou, verloopt dat? dat? Of nou, dat, dat, dat durf ik je niet te zeggen, maar dat lijkt mij niet. Nee, nee het lijkt jaar, me dat een daad of die uh, in je in jonge tijd gebeurd is, dan wel een keer vergeven wordt. Ja. Dat vragen we aan de wijkagent die volgende keer komt. De oh, die komt volgende ja, ja, keer? Ja, ja de, nou, school, oh, de man, die dan komt, ze ja. kunnen meteen even vragen van zeggen. Uh, nee, ja. ik denk dat het na een x aantal jaren wel weggestreept wordt. Ja. ja. Hé, hey, wat is hier het voordeel van? Het voordeel is het begeleid rijden.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 Laten we zeggen meer gematigd. En ook meer ervaren die weg op uh, opgaan. Als ja. ze dan zeg maar, straks alleen... Zeg, misschien uh... nog meer bewust van de gevaren. Kijk, Wij wijzen ook overal op natuurlijk. Maar mm -hmm. uh, in zo'n leerproces komen de dingen toch anders binnen. Dan dat je daadwerkelijk... He, dus echt afhankelijk bent van jezelf. He, bij ons is het natuurlijk zo. Uh, de leerling weet dat wij kunnen ingrijpen. Ik heb daar de twee pedaaltjes voor. Mm -hmm. En ik heb een arm die goed bij het stuur kan. En uh, geloof mij als ik linksaf wil en de leerling wil rechtsaf.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 uh, af te blijven van de handrem, want dan zijn de gevolgen alleen maar groter. Ja, vertel eens, want ik heb ook wel eens een om man die handrem te trekken. Maar ja, het, uh... nou ja, dat wordt alleen achtergeremd, hè? Dus ja, dan ja. ben je een beetje overgeleverd aan de centrifugalkrachten zoals die heet. Oh, okay. dus en dat is, dat is, is dan maar net uh, welke kant dan de minste weerstand heeft. En die kant zul je opgaan. Ja. En dat is meestal toch richting stop. Ja, uh, ja, ja. En als daar een fietser tussen zit, dan, dan moet je, je even niet gaan aan gaan denken. Ook, ja. Nee, ja, precies. Dus dat, uh, ik hoop dat alle, de begeleiders zich dat beseffen, dat dat echt niet kan. Is dit een beetje gekopieerd van Australië, Amerika en Nieuw-Zeeland? Niet alleen het een beetje. In de, uh, al rijen. Nou ja, niet het een is niet alleen een beetje gekopieerd. Ik denk Gejapt. dat uh, de directe kopie uh, uit uh, Duitsland vandaan komt. Toevallig is er nu een artikel verschenen in de kampioen.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 Ik bedoel, Astra, uh, jij zei net Australië, ja. maar Oostenrijk kent weer een andere regeling. Uh, dat aatje wat daar achterop zit, dat heeft niks met Oostenrijk te maken. Je nee, zou het nee, haast nee. wel ja, denken. Ja, ja, inderdaad, ja. Maar dat betekent oh, ja. inderdaad dat iemand een beginnend bestuurder is. En die mag bijvoorbeeld de snelwegen nog niet op. Oké, okay, dat is een goeie. Ja. Ja. Dus jij bent er helemaal voor, uh, Astrid. Um, maar je twijfelt toch? Nou, ik, in, in zoverre twijfel ik. Kijk, uh, jongelui zijn natuurlijk steeds...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 Zelfs verzekeringstechnisch ligt het nog een beetje oh, okay, lastig. dat zou misschien oh, ja, cool. schelen als mensen straks wel een eigen auto hebben dat dat dan misschien wel gebeurt. Ja, precies, ja. ja. dat je dus wat eerder ja. zeg maar zelfstandige weg op gaat. Dat betekent dan wel als je daartoe overgaat en je wordt gesnapt, ben je, je rijbewijs onmiddellijk kwijt. Mm -hmm. Zo. Al Al ja. moet er van niks. Ja. En hey, maar... als je, je laat rijden, of tenminste begeleiden, en de begeleider is onder invloed, mm -hmm. dan ben je ook onmiddellijk je rijbewijs kwijt. Terecht. Mm -hmm.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 Oké, okay. nou Astrid, heel erg bedankt dat je ja, hier, dit wilde vertellen. Ik wens je heel veel succes. Er is alleen je... één ding dat ja? ik nog even kwijt wil. Ik vind het zo zielig voor een bepaalde groep, want die vallen dus buiten de boot. Dat zijn dus de jonge lui die al 17 waren voor 1 november. Ach. Mm, ja. die, die moeten, moeten dus tot wachten, wachten tot hun 18e. Ah. Nou, ze mogen ja. wel beginnen met lessen. Oh, dat wel. Maar ze, mo ze mogen dus pas examen ja, doen op hun ja, 18e. 18e. Ja. Ja. Dus dat, uh, ja, de jonge lui die dus uh, voor uh, 1 november 94 geboren zijn, die hebben... Weg. Verkeerd bouw je. Massale protest indienen bij. Uh. <laughs> <Ja>. <laughs> nee, het nee maar, maar goed. Dat <laughs> hebben ze weer <laughs> gedaan om, om, zeg maar, ergos, je moet ergens grijnst trekken. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja. Nou, heel erg bedankt. Uh, Graag ik gedaan. wens je heel veel succes met je autorijschool samen met je wel. man. En natuurlijk ook met gemeente Gemeentebelangen Zandvoort. Dank je wel. Daar uh, zou <laughs> we ook heel door. wat uh, tijd in uh, gaan zitten. Wel nee. uur per week maar. Paarden per week. Dat is me ooit verteld. Het volgende onderwerp, dan gaan we naar René Eagle. En dat is.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 Okay, Voor zover ja. dat er voorspellen is. Natuurlijk. Ja. Dus jullie uh, vrijwilligers zijn wel uh, eerder uh, gaan, zeg maar, bij adres aan de slag die langer dan drie maanden een levensverwachting hebben. Maar wil je echt op worden opgenomen in een bijna thuishuis, dan moet je nog een levensverwachting hebben van drie maanden. Dat zeg je helemaal goed. Ja. Ja. Mijn ervaring is, ik heb ook wel eens verhaal gehoord van iemand dacht van nou, uh, er is nog een één of twee maanden levensverwachting, um, en toen bleek het nog vijf jaar te zijn.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 allemaal en soms gaan in. mensen ook gewoon met ontslag uit het ziekenhuis, omdat het ziekenhuis niks meer kan doen. Ja. En dat is ook het grote verschil in, in een hospice. Uh, er hoeft niks meer. We zijn niet meer gericht op de hmm. ziekte van de mens, maar op de mens zelf. En, en dat de, de, de, de wil behandeling die hoef je ook vaak niet meer door te zetten? Nee. Ja. De concentratie wat dat betreft komt echt te liggen op het voorkomen van pijn of andere nare dingen. Dat is palliatieve zorg heet dat. Dat iemand zo gemakkelijk mogelijk maakt. Dat iemand zo min mogelijk hoeft te lijden. Misschien een moeilijk onderwerp, maar ik gooi het toch maar even in op de zaterdagochtend. Uit hoe gaan jullie daarmee om? Nou, eigenlijk in de lijn van wat ik net al vertelde. Wij hebben weinig spelregels. Wij volgen zoveel mogelijk het ritme en de gewoontes van iemand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 de medicatie geeft die hij nodig heeft om zo min mogelijk uh, te hoeven lijden. En soms betekent dat dat je helemaal onder zeil gebracht wordt. Dus dat, je, mm -hmm. ja, dat die pijn zo sterk is of het ongemak zo sterk is. Dat de enige manier om dat te voorkomen is dat je ja, eigenlijk meer of meer in slaap bent. Ja, dus je kan het geen euthanasie ja. noemen. Het is niet iets actiefs, maar het is bijna een ja, soort passieve vorm. Het van. Het is niet gericht uh, op ja. de dood. Het is gericht op het, uh, afne of het uh, bestrijden van uh, pijn.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 Terecht, komen. terecht hoeven te komen. <laughs> yes. en Aan de andere kant zijn we ontzettend blij allemaal dat het er wel het is. Het is ja. altijd zo dubbel met dit soort uh, onderwerpen. Kunnen jullie nog vrijwilligers gebruiken? Ja, ja, we zijn op dit moment in Heemsteden heel druk op zoek naar de vrijwilliger die de boodschappen wil doen ah, okay. voor het huis. Tot zo. Dus ja. Nou, ja, dank je. Meteen belegd. Ja. Nou. Hartelijk bedankt.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 Welkom terug bij Goedemorgen Zandvoort. Nou, we zijn er weer aan het laatste onderwerp toe. En uh, Yvonne Roosendaal, die, die is mede-presentatrice, die is ingevallen voor uh, Betty, Betty van der Vorst. Als ik in bed ligt. Nou, is, Betty, uh, hou je toi door taaien. Ja, sterkte Betty. En naast mij zit Richard uh, Buitenhek. Buitenhek, ja. Buitenhek. En het laatste onderwerp, dat is de ANBO. Want zij zijn uh, vrijwilligersorganisatie van het jaar uh, geworden. Die prijs is vorige week uh, zaterdag uitgereikt in uh, de haven van uh, Zandvoort. De nieuwe heropende haven van Zandvoort. En zij zitten hier. Fred Kroonsberg en Klaasje Ambrust. Welkom. Oh. Allebei. Ja, um, Klaasje, jij, uh, jij zit bij de ANBO, begrijp ik. En uh, ik begrijp dat jij de ANBO heeft voorgedragen. Kun je eens aangegeven wat...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 Uh, we hebben een, uh, een deskundige hier opgeleide deskundige hier in, uh, in Zandvoort drie eigenlijk, maar één is er uh, toegespitst om mensen ook te helpen waar het gaat om uh, huurtoeslag, zorgtoeslag het is invulservice, laat ik het zomaar noemen en uh, uh, het is natuurlijk ook leuk hier in plaatselijk vooral om aan een, een groot aantal activiteiten mee te kunnen doen hmm. dus dat is, uh, dat is nogal wat kun je wat activiteiten noemen? ja hoor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 Voor de anker. Pas bij de leeftijd en pas bij Zandvoort. Mm. Ik vind dat echt grandioos. Bestaat al 40 jaar. Voor verleden hebben we het anker? Ik geloof, de, hoe? 45. 45 mm -hmm. ja. Dan kun je klaven, jassen of Britje. Iedere maandagochtend zwemmen voor een paar euro. Nordic walken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 is dat dus absoluut niet nodig. Er zijn zoveel activiteiten. Er is altijd wel iets van je gading bij. Ik, de AMBO, het lidmaatschap van de AMBO, dat voelt als een kledingstuk. Wat hmm. heel lekker zit. En wat je je heel graag draagt. En waarin je je heel prettig voelt. Hmm, wat een uh, mooie... Je bent er heel tevreden over. De... Ja, ik ben <laughs> heel enthousiast. Ja. Anders had ik ook de AMBO niet voorgedragen voor de prijs. Wat, wat zit jij ook in de organisatie van de AMBO? Ja.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 En uh, dan is er nog op vrijdag 6 januari onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Nou, dat, is, dat klinkt, ik krijg het nu al helemaal zin. Ja. <laughs> ik zal nog twee dingen even noemen. Dus 14 december om half drie uh, uh, zingt het uh, koor voor Anker. De toegang is 3,5 euro. En de kerstbarrière is op zaterdag 17 december om 8 om uur. Jij wilt ook nog wat zeggen? Ja, ik wou nog even dan eindigen met een kreet.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 Zaterdag 3 december van 12 tot 4 is het evenement de Sinterklaas Surprise -kar. Ja, ja. In het centrum van Zandvoort komen twee zwarte Pieten toveren uit deze Surprise ballonnen ballonnen tevoorschijn. En de Pieten veranderen in een handomdraai de ballonnen in leuke beestjes. Dus nou, dat is geweldig. Dus ik zou zeggen, jongens. Nou, voor mij trekt het je helemaal aan, uh, Yvonne. Uh, ook nog vanmiddag uh, hebben we om 1 uur tot 4 uur hebben de Zwarte Pietenband, de muggenblazers en die lopen rond in, het, in Zandvoort. Ja, die zullen het wel koud hebben, die komen toch wel mooi. Van Spanje, ja. uh, toch wel, uh, Dus ik ben blij dat ze een beetje rondlopen, want dan krijgen we onderkoeling. En nat. En zondag 4 december, uh, mensen die lekker willen wandelen, een wandeling met natuurgidsen in de achtertuin van Zandvoort, de waterleidingduinen.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 van de...